Vooral de PvdA en de VVD profiteerden van strategische stemmers. Opvallend is dat soms ook D66 en het CDA strategisch zijn gekozen. Van de oud-Pvv-stemmers zegt 43% niet op de PVV te hebben gestemd... omdat het geen zin zou hebben. De andere partijen willen toch niet met de PVV samenwerken, zo werd gedacht. In acht van de tien grootste steden van Nederland... heeft de PvdA de meeste kiezers getrokken. In Amsterdam haalde de PvdA 36% van de stemmen...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 Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de verkiezingen door de PvdA gewonnen. De socialisten behaalden bijna 21% van de stemmen. De VVD eindigde als tweede met bijna 16%. Van de 13.000 kiezers op de eilanden bracht nog geen kwart zijn stem uit. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius stemden voor het eerst voor de Tweede Kamer. Twee jaar geleden stapten de eilanden uit de Nederlandse Antillen. Ze zijn nu een bijzondere gemeente onder Nederlands bestuur.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 Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe en dan kan het vooral smiddags licht regenen. De temperatuur verandert weinig. Nou, weer bij verkeersinformatie. Files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide Wormer, Zes kilometer na een ongeluk. De linkerrijstokje staat dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusde Zuid, drie kilometer. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Rozendaal en Zevenbergen rijden geen treinen.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 NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. U hoort in het Radio 1 Journaal vanochtend over de enorme winst van VVD en P van de Over hoe de rest in het strategisch geweld vermorseld werd. U hoort analyses en we spreken kiezers. Kijken naar Brussel en peilen de stemming in het veld bij de sociale partners. Blijf luisteren. Maar we beginnen maar bij de uitslag van gisteravond. Heel veel duidelijker had die niet kunnen zijn. De kiezers bleven in het midden. Beetje naar rechts, beetje naar links en bleven weg van de flank. Wat ik vooral vanavond wil benadrukken is dat ik blij ben dat zoveel mensen VVD hebben gestemd. En waar de kiezers precies vandaan zijn gekomen is vers 2. Het is een fantastisch resultaat. 38, 39, 40. De Partij van de Arbeid is terug waar die hoort. In het hart van de samenleving, links van het midden, een grote volkspartij. Heel, heel. Ja. wat een klap.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 En dat zegt niks over de sympathie voor onze partij. Maar uh, we kwamen er niet meer onderuit en dat is jammer. Natuurlijk, we hadden gehoopt dat we in ieder geval onze zetel aan tegelijk zouden houden. Misschien zelfs ook uh, een zetel weer terug zouden winnen die we verloren is gegaan. Dat is niet gebeurd. Dit zoals het er nu naar uit op dit moment is de werkelijkheid dat we met vier zetels uh, verder moeten. Maar dat gaan we dan ook gewoon doen. Wat duidelijk is, is dat wij stand hebben gehouden. Heel veel mensen dachten van nou ja... En dat is ook wel logisch hoe van voorspelde winst naar stand gehouden. Ja maar, stand, ja, maar goed, stand houden is natuurlijk in zo'n titanenstrijd nogal, uh, vind ik, knap. Ja, het is inderdaad getemperde vreugde. Uh, vreugde voor de stemmenwinst en, nou, we hopen zelfs zetelwinst voor de SGP. Maar tegelijkertijd, als je het breder kijkt voor de christelijke politiek, is het wel weer een verdere achteruitgang. Kijk, de tijd is heel kort geweest. Uh, misschien kwamen die verkiezingen voor ons ook wel te vroeg.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 Ja, verder bouwen en wonderlikken bij sommige partijen. Anderen, uh, ja, daar gingen de champagne-kurken van de fles. Grote is voor de VVD, voor PvdA. Uh, voor de VVD kunnen we zelfs spreken van een historisch hoogtepunt. Uh, bij de PvdA, Joost Vullings, welkom weer uh, in de studio. Wellicht toch nog een teleurstelling dat ze weer niet de grootste zijn geworden. Zoals ook uh, in 2010, hè. Toen schilderde dat ook maar heel weinig. Ja, maar goed, als je naar de zaal keek in Paradiso... die heb ik toch alleen maar enthousiast in zijn. Het is ook de eerste zegen. Sinds 2003, Ik bedoel, dat, dat, dat helpt ook bij het blij zijn. Ongetwijfeld zijn er genoeg mensen die toch wel een beetje pijn hebben. Uh, je komt heel erg dichtbij, zoals je zelf net zei. Uh, net als in 2010. En dan red je het weer niet. Uh, gelukkig is, is het verschil wel duidelijk dan kan je zeggen van, ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk zetels halen, maar als je met twee zetels uh, uh, verliest uiteindelijk van de VVD, dan is het wel gewoon helder. Dan, mm. hè, bedoel, dan kan je er ook niet meer over zeuren. En uiteindelijk zeggen ze allemaal, we weten waar we vandaan komen. Toen de campagne begon, stonden we tussen de 15 en de 20 zetels en je eindigde met 39. En dat gevoel overheerst uiteindelijk van, ja, het is eigenlijk ongelooflijk wat Diederik Samson heeft gepresteerd. Dus wat dat betreft, uh, ja, toch heel veel blije gezichten. En mogen we ook blij zijn dat er geen zuurheid zit bij een van die twee grote partijen. Want ja, ze zijn wel tot elkaar veroordeeld. En dan is het maar goed dat ze allebei blij zijn... dat ze zo uit de verkiezingen zijn gekomen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel weer een, een, een gekke verkiezing. De, de, de, de kiezer heeft het gevoel gehad... moet ik stemmen of op Rutte of op Samson. Links heeft zich verenigd achter Samson, rechts achter Rutte. Maar vervolgens is de uitslag dat je ze... Dus, je hebt een keuze gemaakt, maar je krijgt ze uiteindelijk... Allebei. Alle twee, ja. En Joost, kijk eens naar het grote geheel, naar de totale uitslag. De kiezer heeft zich dus verzameld in het midden. Wat wil de kiezer? Nou, dat is, dat, is, dat is op zich wel, wel, wel heel grappig. De buitenlandse kranten zeggen allemaal... Uh, het is een pro-Europese keus van de ja. kiezer. Nou, dat, dat, dat klopt ook wel. PVV en SP, die hebben verloren. Maar het, gisternacht was het al heel mooi zichtbaar op, op, uh, op Teletext... dat uh, Mark Rutte uit deze uitslag de conclusie trekt... het is steun voor mijn beleid, want kijk maar eens naar mijn zegen. Nou, op zichzelf een hele terechte conclusie. Maar de andere grote winnaar, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... trekt de conclusie... ja. Dit is een, een, een, zo we zeggen, een mandaat voor juist een andere koers. Een socialere koers. En dan zie je dus ook gelijk ja, hoe moeilijk die uh, formatie kan worden. Want beide hebben het gevoel van dat ze een duidelijk mandaat hebben voor een koers. Maar die koers staat wel haaks op elkaar. Ja, want hij zei het, het is het einde van het rechtse beleid van de afgelopen jaren. En, en inderdaad, dan, Rutte geeft aan dat hij daar juist mee verder wil. Zie jij het voor je dat VVD en PvdA het lukt om het eens te worden over belangrijke onderwerpen... zoals hypotheekrente aftrekken. Ik noem maar iets. Nou ja, we hebben in Nederland een traditie dat het kan. Uh, uiteindelijk is het verschil tussen de partijen groot... maar niet onoverbrugbaar. Ze hebben ook hele lelijke dingen over elkaar gezegd. Hè. Mark Rutte heeft gezegd... Partij van de Arbeid is een gevaar voor het land. Uh, Diederik Samson heeft gezegd dat de afgelopen twee jaar... Uh, uh, rot rechtsbeleid was. Maar ik heb niet het gevoel dat dat in ieder geval... de, de verhoudingen heeft verstoord. Die, die zijn goed, dus daar zit verder geen problemen. Maar ja, inhoudelijk is het inderdaad wel ontzettend lastig. Hypotheekrenteaftrek. Eh, VVD zegt houden zo. Partij van de Arbeid zegt veranderen. De zorg, marktwerking in de zorg. De VVD wil meer, Partij van de Arbeid wil minder. Uh, de arbeidsmarkt hervormen, VVD wil ver gaan, Partij van de Arbeid wil minimale verandering. En die 3% de, die, is, die is echt heilig voor de VVD. Uh, het bezuinigingstempo is bij de Partij van de Arbeid heel anders dan bij de VVD. De, de Partij van de Arbeid wil het het komende jaar rustig aandoen. En de VVD wil gewoon in een gestaag tempo doorbezuinigen. Uh, het kan, maar het wordt wel heel erg moeilijk. Ja. Nou, het kan niet alleen, Joost. Het moet. Ze, ja. ze, ze moeten met elkaar. Dus ze zullen allebei iets moeten toegeven. Ja, kijk, getalsmatig kun je nog wel uh, coalities bedenken zonder uh, VVD en P van de A. Maar maar, als je, die zijn geen lang leven beschoren. Nee, maar kan. ook als je dan kijkt naar, de, naar uitspraken van, van, van lijsttrekkers. Uh, dan, dan uh, is dat gewoon uh, uitgesloten. Ja, ze moeten wel. En wat dat betreft is het helder. En dan, dan moet je er wat moois van, van zien te maken. En hopen dat je, dat je beide achterbanen het accepteren. Want het is natuurlijk wel een soort. Uh, Teleurstelling ingebakken in deze verkiezingsuitslag. Heel mm -hmm. veel mensen denken: Nou, ik, ik stem op die en je krijgt ze alle twee. En ja, dan krijg je een soort verwatering van het beleid waar je voor bent. En dan is het maar te hopen dat ze er iets moois van maken. Goed, Joost, blijf bij ons. Ja, we hebben ook, ook een nieuwe partij hè, in de Tweede Kamer. De ouderen hebben hun eigen vertegenwoordigers in de Kamer gekregen. Wat dat gaat opleveren, hoort u zometeen. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds maar uh, twee files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer. 8 Acht kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij het Hoevenlaken twee kilometer vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Zevenbergen en Oudenbos rijden geen treinen.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 Ja, Europa speelde een grote rol bij de verkiezingen. Joost zei het al, de buitenlandse kranten pikken dat eruit. Eurosceptica abkeblitst, lees ik in een Duitse krant. Allemaal zakkenvullers, de Europese ambtenaren, riep de PVV. Heeft nu flink verloren. En niet nog meer macht naar Brussel, was de slogan van andere partijen. Nederlanders die werken voor de Europese Unie... volgden de verkiezingen met ingehouden adem. Verslag van correspondent Tijn Sadeh vanuit het Brusselse café Depot. Het gaat de goede kant op. Uh, we zijn hier geen zakkenvullers. We doen hier goed werk waar Nederland heel veel van profiteert. Het café hier in het centrum van Brussel uh, stroomt langzaam vol. Bas Batelaan, werkt hier als lobbyist in Brussel. Misschien worden mensen verstandiger. Mensen begrijpen, zien dat de Grieken uh, geld verspillen... maar aan de andere kant kunnen ze er niet zomaar uitgooien... en moeten we het samen oplossen. Nog een paar minuten en dan begint de live uitzending. Overal grote schermen in het café-depot opgehangen. Ja, ik denk dat GVD wel wint met uh, zetelverschil... Het zou wel moeten, toch? Eén zeteltje verschil op uh, de PvdA? Ja, op de PvdA natuurlijk. Nou, wat me in ieder geval uh, lastig lijkt als VVD en PvdA hier uh, samen na vanavond tot een uh, kabinet moeten komen. Dat ze uh, toch wel andere dingen over Europa zeggen. Dus als zij daar samen tot één koers moeten komen. Daar kijkt man natuurlijk uit de perspectieven bijzonder in. Want man ook in Duitsland fürchtet dat het een extreme partij geben könnte die anti europees is. Mijn Duitse collega van Die Welt, Duitse krant, Stefanie... Parkeert hier nu ook de fiets? Dat ja, zou het leven voor de regering Merkel en überhaupt het leven in Duitsland nog schwieriger maken. daar kijkt men in Duitsland toch wel met enige huiver naar dat een wat anti-Europese partij in Nederland gaat winnen. En dan wordt het toch wel heel erg moeilijk voor Angela Merkel en haar regering. Merkel heeft Nederland nodig voor haar Europese strategie. Ja, natuurlijk. Uh, we lopen stage bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Allebei bij de PV, zeg maar de ambassade namens Nederland bij de Europese Unie. Hè? De afgelopen twee jaar moesten ook veel diplomaten namens Nederland bepaalde posities innemen... wat niet altijd ten goede kwam, denk ik, aan, uh, aan het aanzien van Nederland. Hoe bedoelt u? Nou, Nederland moest wat minder voorop lopen. Um... Dat moest van wie? Beleid. Uh, ja, vanuit Den Haag. Vanuit Rutte? Ja. De VVD staat hier op 26,7%. Voor de rekenaars 1%, 1,5% is 1,5 1%. Tim is... van Balkom, oud-diplomaat in Brussel, nu werkzaam bij de Europese Investeringsbank. U bent VVD'er, u bent Europeaan in hart en nieren. Als Mark Rutte weer premier wordt, dan krijgen we niet meer Brussel, niet meer Europa, maar een Nederlandse Europa. Wat betekent dat precies? Nou, ik denk niet dat we een Nederlandse Europa krijgen, maar wel een Europa waar de stem van Nederland doorklinkt. En dat heeft Mark de afgelopen twee jaar ook wel bewezen. Dat hij zijn stem laat horen wanneer het er niet mee eens is. En dat is me heel terecht. Ik denk dat de Nederlander anti-Europa is in de zin dat... soms Europa zich met veel dingen bemoeit. Nou ja, met te veel dingen dus? Ja, met te veel dingen, ja. Dit evene loopt een heel klein beetje uit. Maar het is allemaal binnen de foutenmarge. Ik zou er nog niet over durven juichen. Spannend? Ja, zeker spannend. Alhoewel, uh, ik zie een kabinet... Uh... D66, P van de A, VVD, dat is mijn voorkeur. U bent Europeaan? Ik ben Europeaan. In hart en nieren? Zeker weten. En uh, dit kabinet, wat er nu, uh, nou het lijkt erop uh, dat dat er gaat komen. Hè, uh... Dat is zeer goed voor Europa. Waarom? Dat is goed omdat we een toch een iets rechtere kant uit moeten. We moeten ook uh, als Nederland, hoe vrijgevig we ook zijn, onze eigen portefeuille ook in de gaten houden. Onze campagne, Koos voor Nederland. Maar blijkbaar is dat onvoldoende aangeslagen. In Brussel vieren ze nu feest. In Brussel zullen ze nu wel feest vieren, zegt Geert Wilders. Het café zit nog wel helemaal vol. De meerderheid denkt dat het aan het eind vanavond toch Rutte gaat worden. De winnaar, de kleine minderheid, gaat voor Samson. Dat wordt nog heel laat hier vanavond. Ja, dat werd het in Brussel. Een bijdrage hoorde u van uh, verslaggever Tijn Saade, onze correspondent daar. Het werd ook laat in Hilversum, maar het werd ook laat in Den Haag. Ja, zeker. Ja, maar nou. Oh, ja, want ja je bent al cool. in Den Haag. Ja. <laughs> nee, ik ben al in Den Haag. Wij zitten aan een heerlijke sandwich, een goed belegde boterham. De vraag is of dat natuurlijk zo blijft. We zitten in de zaak van Gradi Akkerhuis in het centrum van Den Haag. Gekeken tot laat? Nou, ik moest uh, vroeg naar bed, want uh, Radio 1. <laughs> <laughs> maar tevreden met uitslag, als ja. horecaman? ik aan man. Ja, zeer tevreden. Ja. Ja. Ja. VVD gewonnen. VVD gewonnen. Uh, wat ik belag... op, ook, ook op gestemd? Jazeker, ik heb Mark Rutte gestemd. En, uh, ik twijfel altijd tussen D66 en VVD. Maar ik, uh, ik wilde eigenlijk uh, stabiliteit. En uh, ik wilde een contract voor vier jaar... met al die mensen die uh, straks uh, ons volk vertegenwoordigen. Dus mm -hmm. ik, uh, ik hoop dat we over vier jaar pas weer elkaar zien. Ja, en daar heeft ook de ondernemer, en zeker de ondernemer belang bij. Hè? Uh, er is uh, gelukkig ingestemd met dat noodfonds. Ja. Dat moet wat lucht brengen in de financiële markten. Dat vindt de bank ook fijn. Ja, en als de bank het fijn vindt, dan uh, vind ik het ook fijn, want dan krijg ik ook weer wat uh, meer financiële ruimte voor want, investering. Want zijn het zware jaren? Nee, het zijn geen zware jaren, tenminste voor mij niet, maar ik denk in, in zijn algemeenheid voor de economie wel. En je ziet dat uh, de economie op slot zit, dat de financiering uh, achterwege blijft. Ja, je ziet ook dat er een aantal uh, uh, politici gaan verdwijnen, dus die verdwijnen misschien ook als klant. <laughs> Het blijven er altijd 150, dus uh, dat komt wel goed. <laughs> Oké, okay. ga ik even terug naar de mensen aan tafel. Ik zit hier met Metin Akiol, student. Uh, wil dat de langste boete uh, gauw verdwijnt. andré Claudet, makelaar, zegt eindelijk meer duidelijkheid over de huizenmarkt. En Corrie Bargeman uh, werkt ook bij de ANBO en zegt... ja, wat heb je nou aan 50PLUS? Het is zo'n sprinterpartij, daar gaan we dadelijk over door. Ik wou even een aantal andere zaken voorleggen. Bijvoorbeeld de christelijke partijen. Die hebben veel moeten inleveren. Ja, die hebben heel veel moeten inleveren. En, uh... Iemand zei net hier logisch... Ja, logisch. Ja, ik, weet, ik weet niet of het logisch is. Maar ik denk dat als je, als je nu kijkt wat Nederland nodig heeft... goed, goed onderwijs, goed uit de, de, de economische crisis komen... daarvoor heb je geen religieus partij nodig. En ik denk dat, dat, dat, daar, dat daar ook geen religieus tintje aan moet gaan zitten. Want mensen gaan kijken van welke partij kan dat het beste doen. En ja, volgens mij ligt het, ligt het daaraan. Ja, Corrie zei ook van, ja, logisch dat dat afneemt. Uh, ja, omdat het dus uh, ontkerkelijking is. En ook omdat de christelijke partijen... die waren geworteld in een sociaal gevoel. En je kan niet zeggen dat de CDA nou uitgeblonken heeft... met een, uh, sociaal, in een so sociaal gevoel de laatste tijd. Aan de andere kant is ook de PVV afgestraft... Ik uh, hoorde Jolande Sap gisteren zeggen, in, in, in haar, uh, al, al haar uh, speech die zij aan het doen was, uh, terwijl ze natuurlijk ook flink verloren heeft, uh, eindelijk ook is het populisme ingedampt. Nou ja, je moet het als uh, uh, grote verliezer van deze verkiezingen toch ergens over hebben. Als je daarop wordt aangesproken en dan liever niet op je, uh, over je eigen verlies... Ja. dan haal je de PVV erbij, ja. denk ik. En uh, nou ja, goed, het is ook helemaal niet vervelend dat dat nu gebeurd is. Uh, je ziet, um, denk ik, dat de, het Nederlandse volk is een beetje het aftasten We hebben het eerst in die rechterhoek gezocht. Nou, dat was dus niet goed. We zijn dus nu een klein beetje opgeschoven naar het midden, denk ik. En um, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, misschien is dat helemaal niet verkeerd. Ja. Aan slot, want we hadden het hier net nog even, we hebben het zelfs opgezocht. 50 plus is er dus een nieuwe partij die erin is gekomen. Toen dacht ik, oh ja, Martin Batenburg destijds AOV. En je had ook nog Unie 55 plus. Dat werd een ruzie en daarna verdwenen ze ook uit de Kamer. Het heeft niet lang geduurd. Nee, het heeft niet lang geduurd. Ook omdat het, ik blijf dat zeggen, het is een one issue partij. En ouderen zijn gewoon leden van de samenleving. En die horen in, dat, uh, horen in alle partijen, moet dat naar voren komen. He? Nou, nou ja, misschien uh, stof voor jullie om daar nog eens even op verder te gaan. Nou, dat kun je wel stellen, Marno. Dank je wel. Ja. 50PLUS, de partij die zich met name wil inzetten voor de ouderen in Nederland... is met twee zetels de enige nieuwe partij in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de lijsttrekker Henk Krol... en uh, maar misschien ook wel voor de AMBO, een belangrijke organisatie voor senioren in Nederland. Contact nu met uh, Liane Den Haan, directeur van de AMBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden het de mevrouw de gast bij Mayno Remmers al zeggen. Uh, ja, eigenlijk zou aandacht voor ouderen bij alle partijen aanwezig moeten zijn. Hoe, hoe kijkt u naar uh, de winst en uh, de positie nu van de 50 plus partijen partij van Henk Krol in de Tweede Kamer? Ja, laat ik natuurlijk eerst zijn Krol en Jan Nagel feliciteren. Het is natuurlijk een geweldige prestatie. Uh, maar ook Ambo vindt dat uh, ouderenbeleid integraal hoog in het vaandel moet staan bij alle politieke partijen. Als je uh, de belangen wilt behartigen van uh, heel Nederland, dan zul je dat ook gewoon in alle solidariteit moeten doen. En als je dan alleen maar, zeg maar in de Kamer zit om de belangen van ouderen te behartigen... Ja, dat vinden we ook een slechte zaak. We moeten op zoek naar gedeelde belangen en niet naar deelbelangen. Maar goed, we hebben natuurlijk gezien bij de komst van uh, de Partij voor de Dieren... dat er wel veel meer aandacht was voor bijvoorbeeld dierenleed in uh, de Tweede Kamer... ook bij andere partijen. Zou u dat effect ook um, verwachten bij uh, het in de Tweede Kamer zijn van de 50 partij? Nou ja, daar hopen we natuurlijk wel een beetje op. Kijk, laten we vooropstellen. Iedereen die de belangen van ouderen wil behartigen, is van ons eh, wat ons betreft van harte welkom. Um... En we vinden ook inderdaad dat de andere partijen veel meer een ouderenbeleid moeten doen. Dat hebben ze de laatste jaren ontzettend laten liggen. Ze hebben ook geen oudere woordvoerder meer. Er is ook geen commissie ouderenbeleid meer in, uh, in de Tweede Kamer. Dus we hopen er natuurlijk wel een beetje op. En het feit dat 50PLUS nu zo groot geworden is... laat natuurlijk ook wel zien dat ouderen zich niet vertegenwoordigd hebben gevoeld de afgelopen jaren. Hm. Maar mevrouw Den Haanko, toch nog een beetje twijfel met u. Vindt u toch dat 50PLUS nog zich profileert als een one-issue partij? Ja, kijk daar hebben we het ook met Henk en, uh, en Jan uh, ook wel over gehad. Kijk als je natuurlijk, kijk, de, ik vind het ook onzin om de, om de tegengestelde belangen tussen jong en oud te zoeken. Terwijl de tegengestelde belangen steeds groter worden tussen gezond en ziek en, en arm en rijk. En ik vind juist dat je met elkaar moet proberen om die solidariteit te waarborgen in, uh, in onze samenleving. U zegt eigenlijk dat uh, met de komst van 50 plus juist solidariteit ondermijnd wordt?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 met uh, bijvoorbeeld een heel klein pensioentje ook, die hebben dezelfde problemen. Dat betekent dus dat je hun belangen uh, in alle solidariteit moet gaan behartigen. En als je dan alleen maar kijkt naar het belang van de een of naar het belang van de ander... ja, dat vinden wij geen goede zaak. Ja. Nou, de regering, uh, verantwoordelijkheid komt toch te liggen bij VVD en Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Ja, u zegt, uh, die hebben toch de ouderen uh, wat uh, links laten liggen. Geen woordvoerder meer daarvoor. Vreest u dan uh, voor hun beleid wat betreft de ouderen? PvdA heeft wel een oudere woord voor, dat is Jette Kleinsma. Uh, de VVD heeft dat de laatste uh, tijden niet meer. En ik hoop echt gewoon dat ze zich voor deze groep ook in gaan zetten. Maar ja, zoals wij als Ambroek zeggen, we zijn er niet alleen voor de huidige senioren... maar ook voor de toekomstige ge uh, generatie senioren. Dus dat moeten ze wel gewoon, uh, ja in ogenschouw van alle belangen doen. Alleen het is wel heel belangrijk dat er een oudere woordvoerder komt... omdat deze groep nu eigenlijk totaal buiten schot blijft. En je ziet ook dat heel veel politieke keuzes... ten nadelen van die ouderen uitvallen. En dat is ook niet goed. Dianne den Haan, directeur van de Anbo Belangenorganisatie voor Senioren. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM. is Archie. Is uw productielijn onderbezet, waardoor uw mensen zouden moeten overwerken om de planning te halen? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad. So good to know you. Kom naar het Bachfestival Dordrecht voor Bach Puur.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 De VVD wint de verkiezingen en de PVV, het CDA en GroenLinks verliezen fors. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. De VVD is opnieuw de grootste partij geworden, krijgt 41 zetels in de Tweede Kamer. De PVDA is de tweede partij met 39 zetels. VVD-leider Rutte eist er vannacht de overwinning op. Beste liberale vrienden, van harte, van harte gefeliciteerd.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 Graag had ik hier gestaan met een betere uitslag. Maar wat ben ik trots op jullie. Het is niet anders. We hebben als PVV zwaar verloren. De SP had 15 zetels, blijft even groot als na de vorige verkiezingen. En dat is teleurstellend voor lijsttrekker Roemer. Want in eerste instantie deed de partij het erg goed in de peilingen. Toch blijft hij strijdbaar. Zijn wij uit het veld geslagen? Alles behalve dat. Wij zijn de derde partij van het land. D66 gaat van 10 naar 12 zetels en dus is partijleider Pechtold tevreden. Winst en uh, daar deden we het voor. De enige nieuwkomer is de oudere partij 50+. plus. De partij van lijsttrekker Krol krijgt twee zetels. Het is fijn dat we nu ouderen weer een stem kunnen geven... en dat we bij elk onderwerp de belangen van ouderen die zo verwaarloosd werden dat we die belangen weer kunnen dienen. Henk Krol van de oudere partij 50+. Plus. Vanmiddag komen de fractievoorzitters bij Tweede Kamervoorzitter Verbeet bijeen... om de procedure voor de kabinetsformatie te bespreken. VVD-voorman Rutte krijgt als leider van de grootste partij het initiatief bij die formatie. Maar eerst is er over een week een Kamerdebat... over de keuze voor een informateur of een formateur. Het is drie over half acht. Dit was het nieuwsoverzicht.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 In het weekend blijft het overwegend droog... met stapelwolken, zon en middagtemperaturen rond 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, 10 files, 30 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonders aan de hand op twee ongelukken na. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord... 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... bij Schaarsbergen, twee kilometer. En daar is de rechterrijstrook afgesloten. Problemen bij de spoorwegen. Want tussen Zevenbergen en Oudenbos rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alles over de verkiezingen, uitslagen, consequenties, leest u op onze internetsite nos.nl. Ja, en direct na die uitslag begint natuurlijk ook altijd de zelfreflectie. Wat ging er goed en wat ging er mis bij de partijen die gelijk zijn gebleven of ze hebben verloren?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 Die niet geld centraal stelt en die vraagt aan mensen om voorbij hun eigen belangen te denken. Dat is een, uh, denk ik, toch ook een prestatie. En als dan in al dat geweld, want 40-41 voor die twee grote partijen, als wij dan nu op 12 zetels zouden eindigen, vind ik dat van de hele partij een prestatie van formaat. Tot van D66, een van de weinige winnaars. Tenminste bij de wat kleinere partijen gisteravond. Grote verliezer was de PVV. Joost Vullings nog steeds hier. Joost, waar is het voor Geert Wilders misgegaan? Nou, je hoorde hem net uh, praten over de strategische stem. Ze ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Maar hij moet er ook gewoon naar, naar zijn eigen prestaties kijken. Deed hij ook, hè? heel eerlijk uh, ja, gisteravond. Ja. En, uh, nou, ze hebben natuurlijk interne strubbelingen gehad. Ook voor de zomer. Vier Kamerleden weg. Uh, er is ook veel uh, naar buiten gekomen over hoe het er daaraan toe gaat in de, in de fractie. Ja, dat is weinig vleiend allemaal. Dat vindt de kiezer niet leuk. Uh, ik denk ook dat het Europa-standpunt, dus uit Europa, uit de Europese Unie... dat dat toch voor de meeste Nederlanders een te extreem standpunt is. Veel mensen hebben moeite met Europa. Maar om er nou helemaal mee te stoppen is voor veel mensen een, een stap uh, te ver. Um, uh, en dat, dat, dat, zien, dat zien ze zelf ook wel. Dat, dat, uh, Michiel Breedveld was daar gisteravond uh, namens ons. En die ving ook op dat uh, in de gesprekken dat ze zeggen... ja, we zijn eigenlijk rond die katshuisonderhandelingen. Toen hebben we voorgesteld, we willen de gulden terug. En, en direct na het katshuis zeiden we, we willen uit de Europese Unie. Dat zijn wel hele grote stappen die we voor onze achterban hebben gemaakt. En dat hebben we eigenlijk toch niet goed genoeg uitgelegd. We hebben een verhaal. Maar we zijn misschien gewoon te snel gegaan voor onze kiezers. Oké. Okay. Um, dan naar uh, zelfreflectie bij de SP. We hoorden Roemer zeggen um, dat ze op zich ze hebben niet verloren. Hè. Ze zijn gelijk gebleven, maar stonden in de peilingen heel hoog. En zijn uh, ontzettend hard uh, weggezakt. Nu op 15 zetels dus. Roemer hoorde ik zeggen dat het vooral lag aan de aanvallen gepleegd op zijn partij. Heeft hij daar gelijk? Ligt het daar aan? Dat, dat kan een rol hebben gespeeld. Ze zijn natuurlijk hard aangevallen, maar ze zeiden zelf altijd, dat wisten we, daar zijn we op voorbereid. En achteraf kan je zeggen dat ze er misschien toch niet helemaal op voorbereid waren. Ik denk dat heel veel mensen ook in het de debat hebben gezien dat als een roemer onder druk komt te staan, dat hij toch niet scherp genoeg is. En dat kan je hebben, in zo'n debat dat je niet scherp genoeg bent. Maar als dan je electorale concurrent, de Partij van de Arbeid, Diederik Samson, in de vorm van zijn leven is, ja dan, dan heb je pech. Kijk, Rutte had ook geen perfecte Campagne. Maar Wilders en Buma waren gewoon niet, eh, niet hele harde concurrenten. En ja, dat had hij wel. Dus dan, je, je doet het zelf gewoon niet goed genoeg. Uh, je wil premier worden, dan word je langs die meetlat gelegd. En daar was hij gewoon niet goed genoeg voor. Ja, en dan had hij de pech dat Diederik Samson in de bloedvorm was. En dan ga je dus uh, hard onderuit van in één peiling... de top 38, naar nou, nu weer 15. Ja. Dan Buma en CDA, 13 zetels, dat zag iedereen natuurlijk aankomen. Zit er op dit moment gewoon niet meer in? Nee, nee, maar toch merk je wel een soort optimisme bij de partij... dat ze merkte in de campagne dat mensen goed op, op uh, Buma reageerden. En ik sprak gisteren nog de campagneleider. En die verwoordde het wel aardig. En ik denk dat ook wel dat er wat in zit. Hij zei... In 2010 uh, zagen de mensen het CDA nog wel zitten, maar balken in niet. En nu is het zo dat ze het CDA niet meer zien zitten. Uh, maar Buma wel. Maar dan heb je dus nog wel potentie uh, in de toekomst. Dus die partij heeft natuurlijk een uh, rechtse koers gevaren de afgelopen twee jaar. En Buma is weer naar het midden gedraaid. Ja, dat, dat gaat ook allemaal vrij snel. Dan moet de kiezer ook weer even aan wennen. Goed, Joost. dankjewel voor dit moment. Je blijft bij ons vanochtend. Ik verlaat heel even de politiek. We gaan naar de sport. Tom van het Hek, Goedemorgen. Ja, wat een eer dat daar nog gewoon plek voor is. Mooi, hè? Goedemorgen. Zo is Goedemorgen. dat. Ja. Ja. Voor Tom van het Hek is altijd plek, nou, zeg ik dan nou, maar. Nou, nou. En het rijmt ook nog. Nou, ja. nou, Erik Breuk, ik moet ook Adrie van Houwelingen ja. weg als ploegleider bij de Rabobank. Wat is daar aan de hand? Ja, wordt er gereorganiseerd, hard ingegrepen? Er wordt echt ingegrepen en er wordt gezegd... ja, we zijn er nog niks aan het aantal jaren bezig. Resultaten blijven achter. Eh, of dan de goede mensen weggaan. Daar kun je het altijd over hebben. Van Houwelingen was wel populair, zeg maar, in de ploeg. De prijzen die nog gewonnen zijn in grotere rondes. zijn altijd onder Van Houwelingen. Maar men gaat echt een hele nieuwe koers. Michiel Elijs is een jongen van 30, Jeroen Blijlevens, wat ervarener worden als coaches aangetrokken. Marijn Zeeman was dat al. En dat zijn eh, modernere, jongere mensen... Die die veel dichter op die renners gaan zitten, echt ze persoonlijk gaan coachen. En die ploegleiders die overblijven, die moeten ook veel meer gaan samenwerken met dit soort coaches. Ik vind het persoonlijk heel erg passen in de, in de moderne tijd. Ik vind het logische stappen in een sport die zich enorm aan het ontwikkelen is en waarin de Rabobank toch echt wat achtergebleven is. En natuurlijk, het is nooit leuk voor de desbetreffende personen, maar logisch op zich vind ik het wel. Er wordt veel jeet door allerlei wielersjournalisten, maar ik snap dat niet helemaal, want er moest echt wat gebeuren daar. En of dit de goede stappen zijn, moet blijken. Maar dit is echt Echt een nieuwe koers. En uh, ja, ik verwacht daar persoonlijk uh, veel van. Maar moeten nog wel een jaartje wachten, Lara. Mm. <laughs> Toch, we blijven even bij de Rabobank. Want uh, ja. die ligt er gisteren ook nog beslag op het paard van Gerco Scheuder. Ja. Wat weet jij daarvan? Nou ja, dat klinkt heel erg. Dat is een enorm juridisch getouwtrek... wat ik in vijf Nederlandse zinnen zal proberen uit te leggen. Gerco Schreuder twee keer zilver op zijn paard... Eurocommerce Londen. Uh, dat, dat paard en dat woord zit hem in Eurocommerce. Dat was de eigenaar. Groot vastgoedbedrijf ging failliet. Die paarden zaten al dan niet in die boedel. Beslag gelegd, maar ja, niet vlak voor de Olympische Spelen. Gerco Schreuder twee keer zilver gehaald. Prachtig. Toen weer beslag gelegd op die paarden. Die paarden bleken inmiddels niet meer onder Eurocommerce te vallen... maar die waren een paar dagen voor Nog in een andere BV ondergebracht. Die al dan niet bestond. Daar hebben de juristen het ook over. Nou, er is de afgelopen weken nog getracht om tot een soort compromis te komen. Dat uh, zij dan wel op die paarden mogen rijden. Want het gaat om een groot aantal paarden die tientallen miljoenen zouden vertegenwoordigen. Maar gisteren voor de kortgedingrechter heeft de Rabobank als grootste schuldeiser ook. En er zijn ook een heleboel andere schuldeisers gezegd. Daar kunnen wij toch niet mee akkoord gaan. Wij vermoeden fraude. Die paarden horen gewoon bij Eurocommerce. En hoe jammer dat voor die ruiters is. Laat overigens helder zijn dat Gerko Schreuder hier als persoon. Totaal buiten staat, die was gewoon in dienst van dit bedrijf. Maar het neemt niet weg dat die topppaarden... Ja, nu, daar wordt beslag op gelegd. Die worden al dan niet verkocht, moet allemaal nog gaan blijken. En Gerko Schreuder moet op zoek naar een nieuwe eigenaar... maar met twee keer Olympisch zilver op zak. Zal voor hem in ieder geval er wel iemand komen die zegt... kom maar bij mij rijden. Maakt het wat makkelijker. Maar die paarden, of die in die miljoenenboedel gaan zitten... dat laten wij verder aan de juristen. Dat komt wel weer in een andere rubriek langs. Daar horen we nog van. Dankjewel Tom. Oké. De ingrediënten zijn inmiddels bekend, maar wat staat er straks op tafel? Want een coalitie formeren doe je niet zomaar even, zeker niet in deze constellatie. We spreken zo met Josias van Aartsen. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Inmiddels eh, 50 kilometer file, maar nou, dat is niet al te veel voor een donderdagochtend. Twee ongelukken op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij Rotterdam Centrum. 4 kilometer, rechterrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de a 50 van Arnhem naar Apeldoorn... bij Schaarsbergen, twee kilometer. Ook daar is de rechte rijstrook afgesloten. En tussen Zevenbergen en Oudenbos rijden geen treinen. Ook dat komt door een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het mag bekend zijn inmiddels. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. Vierde het feestje gisteravond en afgelopen nacht op het strand van Scheveningen. En dat valt onder Den Haag, burgemeester van Den Haag... en partijprominent van de VVD, Josias van Aertsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nog veel meldingen gekregen van luidruchtige VVD'ers afgelopen nacht? Nee, helemaal geen. Nou. Ze hebben zich netjes gedragen, gelukkig. Heel goed. Gefeliciteerd. aangepakt. Ja, gefeliciteerd met de overwinning van uw partij. Dank u wel. Maar ik denk dat uh, evenzeer uh, het heel knap is van uh, Diederik Samson... wat hij gepresteerd heeft, een zeer adequate campagne... Knap, vanuit een achterstand. Uh, eigenlijk ongelooflijk. Net zo goed als van premier Rutte, die natuurlijk al zit in het premier. Dat gebeurt niet zo vaak. Lubbers heeft dat uh, bijvoorbeeld in de jaren uh, 80 voor elkaar gekregen. Verkiezingen wint. Dat is ook heel knap. Meneer Van Aertsen, u heeft um, ooit eens gezegd... volgens mij rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2006... waar de VVD verloor, de kiezer geeft en de kiezer neemt. Soeverein als de zee. Ja. Waar ligt de grote winst van de VVD aan? Nou, ik denk dat die uh, ligt aan natuurlijk de, de tweestrijd die uh, uiteindelijk in deze campagne ontstond. Uh, en ik denk dat uh, Rutte die uh, volgens mij een wat moeizame start had in de campagne... ...aan het slot van de campagne, uh, ik heb tweetal debatten rond het weekend gehad... ...waarin die vol, volgens mij het heel goed deed, uh, inhoudelijk en uh, wat ontspannender dan aan het begin... Uh, eigenlijk een beetje zoals Samson begon. Uh, en ja, het, het werd natuurlijk heel duidelijk. Dit was een tweestrijd. En dat is ook in wezen bij verkiezingen het mooist. Die moeten op een ogenblik over de macht gaan. En dat is in Nederland wel eens moeilijk. Maar nu was dat volgens mij voor de kiezers heel duidelijk. Ja. Maar nu moeten ze, Samson en Rutte, verder samen verder. Meneer van meneer U heeft daar er ervaring mee. U zat in kok 1 en kok 2 bij de paarse kabinetten. Minister van Landbouw en van Binnenlandse Zaken. Dankjewel. Buitenlandse zaken? Uiteraard. Kijk, binnenlandse? Ja. Buitenlandse, uiteraard. Meneer Van Aartsen, kan het op dit moment, denkt u, die beide partijen? Nou ja, kijk, het wordt heel moeilijk. Dat, dat moet niemand, denk ik, wegstoppen. Want, kijk, Paars in 1994 was mede mogelijk. omdat de Partij van de Arbeid, zoals het dat heette, een overwinningsnederlaag had geboekt. werd NIP de grootste partij. Maar had eh, toch een forse verkiezingsnederlaag achter de rug. En er was toen een behoefte die al langer bestond om eh, het CDA een keer buiten de macht te houden. Nou, die situatie treffen we nu niet aan. We hebben twee forse winnaars die eh, inhoudelijk toch ook wel behoorlijk van elkaar verschillen. Ja. Die eh, ja, met elkaar, als je naar de feiten kijkt toch zullen moeten samenwerken voor een meerderheid in uh, de Tweede Kamer. Maar, meneer Van Aertsen, Jos Vullings zei het net bij ons al... Uh, dit kan bij de kiezer eigenlijk alleen maar tot teleurstelling leiden. Want uh, je kiest bijvoorbeeld voor uh, de PvdA, maar krijgt daar dan de VVD bij. Wat betekent dat er uh, ja, geen PvdA, uh, specifiek PvdA-beleid te zien zal zijn de komende vier jaar? Dat zal een soort verwaterd compromis zijn. Hoe, hoe voorkom je uh, als politici op dit moment die teleurstelling bij kiezers? Hoe is dat ja, maar ik, ik, ik denk dat dat natuurlijk in de hoofden van uh, degenen die. Uh, dat zullen Rutte en Samson uiteindelijk zijn die gaan onderhandelen. Natuurlijk sterk zit. Maar ja, je kunt zo'n periode van samenwerken. Zeker in de tijd waarin we nu zitten. Waar we toch een economische crisis uh, te overwinnen hebben. Ook gebruiken om als twee grote partijen uh, de verantwoordelijkheid te nemen. Kijk, in, in Duitsland heb je een paar keer gehad dat uh, de grote CDU een SPD met elkaar samenwerkte in een soort doorgangsperiode. Meestal, uh, uh, meestal wer in Duitsland althans, werkte dat wel. En ja. ik denk dat we toch eens wat dat betreft naar onze oosterburen zouden moeten kijken... En uiteindelijk uh, wordt één van die twee partijen uh, na de verkiezingen dan weer beloond. Ja, uh, precies grote coalitie, dan heb je natuurlijk wel slagkracht. Maar zou je de soep wat minder heet kunnen maken door daar D66 of en CDA ook bij te vragen? Ja, ik denk, kijk, uh, voor D66 zal het probleem zijn wat zich in het tweede Paarse kabinet voordeed. In 1998 was D66 niet echt voor de meerderheid van Paars meer nodig. Nou, we zien nu dat de Partij van de Arbeid en de VVD samen een meerderheid hebben. Dus dat zou D66 opnieuw in die wat ingewikkelde positie kunnen zetten. En ik vermoed dat uh, het CDA, wat overigens, als je kijkt naar de campagne, dichter bij de Partij van de Arbeid staat. Ik vond dat de heer Buma nou ja, nogal fors de premier heeft aangevallen of dat nou allemaal zo verstandig was. Maar in ieder geval, het CDA nu... Zit iets dichter bij de Partij van de Arbeid dan bij de VVD. Dus um, ja, de vraag is of het CDA daar zin in heeft en of de VVD daar misschien zin in heeft om met het CDA in, met die gesteldheid te gaan regeren. Ja, uh, meneer Van Azen, u zegt. Uh, uh... Buma heeft de VVD aangevallen, de premier aangevallen. Maar dat is natuurlijk ook vanuit de VVD gebeurd richting bijvoorbeeld de PvdA. Rutte heeft gezegd dat de PvdA een gevaar is voor Nederland. Ja, maar krijgen je dat van van keer? is natuurlijk een coalitiepartner in naar het huidige demissionaire kabinet. Ja, dat begrijp ik. Maar de PvdA wordt nu een coalitiepartner een waarschijnlijk. Gevoeliger, vermoed ik. Hmm. Kijk, twee grote partijen die traditioneel al tegenover elkaar staan. Maar ook bewezen hebben, zie die achtjarige paarse periode, dat ze met elkaar kunnen samenwerken. Nou, dat is toch, uh, toch wat andere, geeft een ander beeld. Maar hoe, hoe is dat nu voor, voor Rutte zo dadelijk om uh, uit te leggen dat de PvdA opeens geen gevaar meer is voor Nederland? Uh, ja, dat moet hij doen. Hè? Uh, en ik denk dat hij uh, vanuit de positie van minister-president met grote uh, verantwoordelijkheden dat ook kan. Beide hebben over, zowel Diederik Sampson als uh, uh, Rutte gezegd... Uh, ja, we, gaan, we strijden nu uh, voor, de, voor ja, de macht en die wordt de grootste. Maar wij zijn ons er beide van bewust dat op een ogenblik het land moet worden gerege geregeerd. En deze kabinetsformatie zal natuurlijk toch ook bepaald worden door wat er om ons heen gebeurt. Kijk, uh, we hebben vaak in Nederland kabinetsformaties waar we eens vrolijk een paar maanden over doen. Ja. Omdat we het idee hebben dat er geen buitenwereld bestaat. Maar we hebben natuurlijk ook een, uh, een, ja, eigenlijk, we hebben een werkgelegenheidscrisis, we hebben een economische crisis, we hebben verandering nodig als je naar Europa kijkt. En Europa zal, denk ik, uh, als we eenmaal in oktober zijn, ook een belangrijke pion op het schaakbord worden. Dat kan ik me iets bij voorstellen, meneer Van Aartsen. De buitenwereld dringt zich op Jozias Van Aartsen, uh, burgemeester van de gemeente Den Haag en natuurlijk uh, VVD-prominent. Dank voor uw woorden. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Kranten staan natuurlijk boordevol verkiezingsnieuws. Leuk om de voorpagina's naast elkaar te leggen. O, de kop van de Telegraaf is bijna net zo historisch als hetgeen die verslaat. Monsterzegen Rutte, met daaronder nog een kop. P van de A zit eh, VVD op de hielen. chocola eh, daaronder een foto van gelukkige Mark Rutte... met eh, beide duimen opgestoken. En dan naar het idee, ook daar gigantische letters. Net zo groot, we hebben net gemeten. Twee reuzen, <lacht> luidt daar de kop. voorpagina op tabloidformaat is dan eh, makkelijk gevuld natuurlijk. Nou, de Volkshand heeft een foto van Samson in een hotelkamer. Hij staat alleen voor een televisie, handen in de zakken, hoofd naar beneden. Bescheiden letters is de kop, het midden is terug. Dan naar de inhoud. Volgens de Telegraaf kan het CDA toch nog een belangrijke rol gaan spelen bij de formatie. Dat PvdA en VVD samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Maar de krant vraagt zich wel af of de sociaaldemocraten trek hebben in een bijrol. Sociaaldemocraten de, de, zijn de Christen Democraten natuurlijk. Trek hebben in een bijrol in het kabinet. Toch zijn de alternatieven ook niet aantrekkelijk. Aldus de Telegraaf. VVD en PvdA met daarbij SP of PVV lijken uitgesloten. Rutte heeft weinig gezien in de nieuwe avontuur met de PVV na het klappen van het katshuisoverleg. P. Van der A heeft de samenwerking met de PVV zelfs uitgesloten. Het kabinet van VVD, PvdA Van der A en SP is een gruwel voor de VVD. Gaan we naar uh, Europa? Want persbureau Reuters concludeert dat, dat Europa uh, ook zo'n beetje heeft gewonnen nu de eurokritische partijen het zo slecht hebben gedaan. Goed nieuws in het de debat over de euro en de noodsteun aan Zuid-Europa. Hoewel Nederland blijft volgens Reuters een Arkwright, tough talking member of the single currency area. Mm. De CNN merkt Bedoel ook maar. de pro-europese koers op die is gekozen. And Dutch voters have stuck to their support of pro-Europe parties in the Netherlands general election, with the incumbent liberals winning the most votes. De Duitse AFD noemt de 41-jarige staatsman Diederik Samson de grote verrassing. Sociaaldemocraat democraat Diederik Samson was de verrassingskandidaat bij deze verkiezingen. 41 jaar oud, kansstaatsman.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 En dan toch nog ook heel veel aandacht in de media voor uh, de Verenigde Staten. Stuurt twee oorlogsschepen richting de kust van Libië. schrijft de Huffington Post. Gisteren werd de Amerikaanse ambassadeur vermoord bij een aanslag. U weet dat. Schepen hebben nog geen specifieke opdracht... maar kunnen wel onmiddellijk optreden mocht dat nodig zijn. Een aanslag gelijk samen te hangen met woede in de islamitische wereld... over het verschijnen van een anti-islamfilm. Een trailer in ieder geval op YouTube. Wie achter die film zit, blijft gissen. Mosley Journal en AP spraken met ene Sam Bassil. Een Israëler die nu in Californië zou wonen. Hij claimt... De maker te zijn, maar uh, verschillende blogs hebben aangetoond dat deze SEM helemaal niet bestaat. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan mijn enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Een programma over de zorg in gevangenis. Hoe kunt u nou zien of het met iemand wel goed gaat? Want ik kan nauwelijks iets zien op die monitor. De geheime staatsteun aan Philips in de Technolease-affaire. Ach, laten we daar niet te veel over praten. Ik, ik heb daar nog nooit over gezegd. Of de zoektocht naar de identiteit van de slachtoffers van Srebrenica. En nu uh, zie ik... Uh...